als het zo'n vrije trap zou kunnen krijgen, zou ik zeggen. Want de gele kaart was het niet waard. Je zou het ook een slimme overtreding van Ramselaar kunnen noemen. Want anders was Elamadi wel weg geweest. Er stond niet zo 1-2-3 nog een tegenstander direct in de buurt. Niet meteen een scoringskans, maar toch de vrije trap van Feyenoord staat. Vilena achter de bal met links vanaf de rechterkant. Draait die bal in het strafschopgebied. Wordt weggekopt en opgevangen door Boetius. Boetius terug naar Vilena. Vilena schiet van heel ver. En Jeroen Zoet kan die bal makkelijk vangen. En dan moet ik meteen weer terugdenken aan de wedstrijd vorig jaar. Toen Feyenoord met 2-1 won. En dat was dat curieuze doelpunt dat Jeroen Zoet ook een bal ving. En hem net achter de lijn trok. Toen hadden we doellijntechnologie. En werd de goal goedgekeurd. En won Feyenoord met 2-1. Dat was vorig jaar Feyenoord PSV. Nu een hele andere Feyenoord-PSV. Want PSV leidt met 3-1. Krijgt een vrije trap vanaf de rechterkant. En als ik Frank zie met een gele stift. Dan hebben we een gele kaart voor El Amadi. En die noteren we dan ook. El Amadi een gele kaart. En een vrije trap voor PSV. Ja, overtreding op Van Ginkel. Beetje hard ingegrepen. De heren geven elkaar weer de hand. Als Van Ginkel er gekrabbeld is. En de vrije trap voor PSV genomen kan worden. Rechts van het midden tegen de zijlijn aan. Natuurlijk Pereiro daar weer achter. En nog een dikke kwartier op de klok. En geen enkel probleem voor PSV. genomen vrije trap. Hendricks ingespeeld. Bal weer terug naar Pereiro. Pereiro dan uh, lepelt die bal richting penalty stip. En daar wordt hij weggekopt door Van der Heijden. Van der Heijden probeert dan Boetius te bereiken. En die doet op de gok de bal in de richting van Filena. Die weet daar ergens, moet iemand vrij zijn. Dat is inderdaad Filena, die gaat binnendoor. Legt de bal af aan Jurgensen. Jurgensen krijgt de bal niet lekker mee. Gaat dan liggen, en dan het schot. Oeh, dat scheelt er niet zo heel erg veel. De mogelijkheid van Boetius. Moeilijk vallend ingeschoten. Richting de kruising zeilde die bal. Maar de bal net even te ver naar rechts. Ze zullen bij Feyenoord gaan zoeken naar lichtpuntjes. Eén van die lichtpuntjes is toch de invalbeurt in de tweede helft van Jean-Paul Boetius. Goeie pas zojuist weer op Vilena. Hij was ook al de man die de assist gaf op het doelpunt van Vilena. En ook nu een goed schot dat uh, uh, nou zeg maar halverwege het zijnet nog net de staander raakt naast het doel. Het scheelde heel weinig. Maar uh, heel weinig is ook uh, geen doelpunt. Nu Boetius de lucht. Het komt u wel. Elamadi komt de bal weer terug. En dan Boetius probeert Jurgensen te bereiken. Die raakt zijn tegenstander. Zegt uh, dat het de bal is. Ik denk dat uh, Arias daar heel anders over denkt. Want uh, die probeerde de bal te koppen. En krijgt uh, gelukkig niet de schoen van Jurgensen helemaal in het gezicht. Maar uh, kan ook gewoon uh, verder spelen. Maar krijgt wel de vrije trap mee. Kijk even naar de klok. We hebben nog een kwartier te gaan bij Feyenoord tegen PSV. De stand is 1 voor Feyenoord, 3 voor PSV. Swaap achter de bal. Die vrije trap vanaf de middenlijn. Uh, rechts van het midden. Swaap kijkt dus rustig. Legt hem dan uh, de hoek in. Rechts bij Pereiro. Pereiro makkelijk langs uh, Malasia. En dan een uiterste tackle nog van Malasia. Om te voorkomen dat hij voorzet kan komen. Het mag van Makkeli. Dus kan Feyenoord uitverdedigen. Via Jurgensen slecht aangenomen. En via Arias kan het dan alsnog door voor uh, PSV. En nu Pereiro in de achtervolging bij jan arie van der Heijden, die tot nu toe verdedigen niet veel beters weet weten te bedenken dan af en toe zo'n een bal over de zijlijn heen schieten. En dat doet hij dus nu ook. Ingooi voor de ploeg uit Eindhoven. Ja, Het grote verschil in deze wedstrijd tussen PSV en Feyenoord... is dat middenveld dat volkomen in handen is van de Eindhovenaren. Met Hendricks waar toch regelmatig kritiek op was. Geen basisplaats in het begin van het seizoen. Die daar goed aan het spelen is. Pereiro die een uitstekende wedstrijd speelt. En Van Ginkel nu bijna een hele mooie avond. Maar weer zit Hendricks daar goed tussen. Als Feyenoord lijkt uit te verdedigen. Nu El Amadi die de bal speelt op Filena. Kijk, waar loopt Jurgensen? Maar ja, Jurgensen is nog op de middellijn zo'n beetje. En dan moet er weer teruggespeeld worden op El Amadi Nu wel naar Jurgensen, maar op eigen held. Speelt de bal terug naar El Amadi, El Amadi draait en kapt, maar wordt uh, de voet dwars gezet door Pereiro. Ook uh, Malasia wordt de voet dwars gezet door Pereiro. Gaat de bal over de zijlijn en mag uh, Feyenoord wel gooien, maar zijn geen steek opgeschoten. En is het nog altijd hier en meester. PSV, met name dat middenveld, onopvallend opvallend goed spelend in tegenstelling tot Feyenoord. Dat echt alles moet overhandigen bijna aan de PSV'ers. Nu weer PSV even in balbezit via Bergwijn. Maar het is uh, uh, Erik Bottegien die de bal gepaast heeft op Vilena. Krijgt de bal weer terug van Filena. Bottekin wordt meteen onder druk gezet door Bergwijn. Dus moet hij snel uh, een nieuwe man vinden om aan te spelen. Die vindt hij in Amrabat. Uh, Amrabat terug naar Van der Heijden. Helemaal terug naar Jones. Ja, dan zit er voor de doelman van Feyenoord niks anders op. Dan die bal hard en hoog naar voren schieten. Dat doet hij dan ook in de richting van Toornstra. Daar gaat de bal overheen. Dat is over Izimat Miren. Dan is het Soet die oppikt. Maar niet uh, aan kan nemen. Althans niet met zijn handen. Want het is een terugspeelbal. Moet de bal dus uit de lucht plukken naar voren schieten. Malasia is daar degene die dankbaar ontvangt. Achterin bij Feyenoord. Bal weer terug naar Brad Jones. Hup, daar gaat hij weer hoog richting de middellijn Kijken wie daar dan uiteindelijk ontvangt. Dat is Jurgensen gaat de bal via uh, Hendricks uh, richting de voeten van Bergwijn. Dat is op zich goed nieuws voor PSV, want die kan daar wel wat mee. Alleen leidt hij nu balverlies en heeft Feyenoord hem weer terug via Toornstra. Toornstra, die kijkt even, kan ik de bal kwijt in de diepte? Nieuwkoop gaat, inderdaad, daar kun je de bal kwijt. Maar Brenet is er ook, die moet nu zien te voorkomen dat het een hoekschop wordt. Dat lukt, het wordt een ingooi. Jij hebt het ook al een paar keer gezegd, Brenet uitstekende wedstrijd. Tot nu toe uh, uh, geen uh, mogelijkheden vanaf de zijkant. voor Feyenoord. Nu een bal uh, wel voor het doel gegeven, maar uh, zomaar gevangen door Jeroen Zoet. De voorzet was van Boetius En Jeroen Zoet houdt de bal nu maar even lekker bij zich. Daar was hij eerder dit seizoen heel goed in... Tijd trekken eh, brengt de bal nu naar voren. Overigens, Brad Jones deed dat ook. Maar vandaag eh, zie ik dat eh, Jones eh, regelmatig de bal snel in het spel brengt. Daar waar hij eh, ook in het verleden heel langzaam deed om eh, doeltrappen te nemen. Balbezit eh, voor Feyenoord. Een overtreding lijkt mij van Vilena. Eh, nee, daarvoor werd er al eh, gefloten omdat de eh, Hendricks een overtreding op eh, Toorstaan maakte. En dus een vrije trap voor Feyenoord snel genomen op Malaysia. 78 minuten onderweg. De stand 1-3 in de Kuip. PSV op Rozen. Het heeft het ook bepaald niet moeilijk met het tegenhouden van de Rotterdammers nu. Kunnen ze dat proberen door Bottig in de bal af te pakken? Dat is wat lastig en het hoeft ook niet. Bal breed op Van der Heijden. Die zoekt dan de diepte. Daar wordt het al een stuk eenvoudiger om de bal te onderscheppen. Het lukt. Arias uiteindelijk schiet de bal via een tegenstander over de zijlijn. Kan PSV gaan ingooien. Een beetje treuzelen. Je ziet de tempo uit de wedstrijd wegzakken. Je ziet de animo ook van de tribune. Die bij 2-1 nog wel even aanzetten. En dachten van nou wie weet wordt het nog een wedstrijd. Maar die hebben inmiddels ook alweer vrede met het feit... dat het vandaag echt niet gaat lukken tegen PSV. Dat de ploeg uit over gewoon een klasse beter is dit seizoen. En dat betekent dat als het zo blijft dat Feyenoord... Tegen zowel PSV als Ajax nul punten gaat pakken gedurende dit seizoen. Wel een bekerwedstrijd heeft gewonnen van PSV. Maar dat is weer andere koek. In de competitie valt het voorlopig even tegen. Luc de Jong nu probeert een bal vrij te krijgen. Dat lukt niet. Malasia werkt weg. PSV kan weer oppikken. Tenzij Filena. En daar lijkt het op. Ja, Filena heeft de bal wel eventjes. Maar daar is Hendricks weer. Hendricks die als, uh, ik moet dan aan, aan uh, René van der Kerkhof denken... als een soort stofzuiger op dat middenveld goed bezig is. Maar nu uh, is PSV de bal wel kwijt. En uh, via Toornstra is de bal bij El gekomen. Terug naar Toornstra. Toornstra uh, speelt de bal dan via Amrabat richting El Maar Amrabat, oi, oi, oi, Dat is toch ook niet des Feyenoords soort De manier waarop hij speelt, de... Ja, ik, ik vind het ge geen goede voetballer voor uh, Feyenoord. Iedereen uh, was zo gelukkig dat hij tekende bij Feyenoord. Dat maar het... was ook goed bij Utrecht. Ja, bij Utrecht uitstekend. Maar dat zie je wel vaker uh, met, met voetballers... die één treetje lager zeg maar uitstekend zijn. En zo gauw het, uh, het, het allerhoogste niveau wordt bereikt... zoals bij Feyenoord, want laten we wel zijn... het is nog altijd de regerend landskampioen... het toch niet kunnen waarmaken. Jeroen Zoet heeft de bal, doet heel rustig... en vindt het allemaal best. En ik heb zo het idee dat ze dat bij Feyenoord het ook wel vinden. Nog 10 nee, minuten plus extra tijd. Feyenoord staat achter tegen PSV met 3-1. Ja, ik er, Die klok te kijken, de tijd kruipt werkelijk voorbij nu in deze fase van de wedstrijd. Bottergien, balletje breed. Nieuwkoop, die valt een beetje half tussen Nieuwkoop en Brenet in. Nieuwkoop is er als eerste, schiet die bal naar voren. Hendricks is daar dan als eerste in. duel met Thornstra, maar Thornstra is feller, dus kan Feyenoord doorschieten. De bal op de kuit. Van Isimad Mirin. Die doet net als er niks aan de hand is. Maar als je een bal van twee meter zo hard op je kuit krijgt. Zul je dat wel voelen. Isimad Mirin voelt blijkbaar niks. Feyenoord heeft wel de bal weer terug. Op de eigen helft. Amrabat in de middencirkel. Draait open. Kijkt naar Tornstra Ziet hem gaan. Maar hij geeft een bal. Daar kan Tornstra helemaal niets mee. Een simpele bal voor Jeroen Zoet om binnen te houden. Hij had hem ook over de achterlijn kunnen laten gaan... maar hij kiest ervoor om hem lekker bij zich te houden. Zo kun je namelijk veel langer treuzelen... dan dat je hem over de achterlijn kunt laten gaan. Voor de mensen die uh, zitten te wachten op het nieuws van 4 uur... dat uh, is uitgesteld tot in de... Na, de, na deze wedstrijd, die nog een minuutje of negen... plus extra tijd zal duren. En eh, dan weten we dat PSV weer een hele belangrijke stap heeft gezet... richting het kampioenschap. Bal gaat de diepte in, richting Ramselaar. Kan er niet aankomen omdat Bottekin ertussen zit. Speelt de bal op Janari van der Heijden. Van der Heijden, bal de diepte in. Het is alleen maar naar voren rammen en dan hopen... dat eh, Jurgensen iets kan doen. Die staat op een eiland daarvoor in. Heeft de bal nu op de borst en kan hem misschien meenemen. Maar er loopt helemaal niemand vrij. Ja, hij speelt hem dan maar in den blinde... Naar de rechterkant. Waar Toorstra de bal met moeite kan binnenhouden. En probeert dan langs Brinet te gaan. Maar Brennet, die uh, doet het goed vandaag. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Ook nu weer is hij winnaar ten opzichte van Toorstra. Uh, zijn bal naar voren komt niet terecht bij Van Ginkel. En dus neemt Feyenoord weer over. Ja, Bottegien, Waarvan je toch de indruk hebt. Hij moet uh, zijn rol bij de doelpunten nog even terugkijken. Maar uh, hij speelt toch wel. Alsof hij nooit is weg geweest. Achterin uh, centraal bij uh, Feyenoord. Ik vind uh, van der Heijden allemaal wat uh, meer shaky. Zoals het uh, nu gaat. De bal diep op Luc de Jong. Dan is Van der Heijden meteen geklopt. En moet er mee verdedigd worden door Amrabat. Om daar nog voor te zorgen dat je genoeg mensen over hebt. Luc de Jong staat uh, rechts tegen de zijlijn aan. Gekleefd zo'n beetje daar. En dus legt hij de bal richting het centrum. Pereiro is te laat. Alamadie pikt op. Feyenoord kan dan weer uitverdedigen. Moet dat wel doen via Brad Jones. En die doet dat met een lange bal in de richting van Jurgensen. Die mag dan de ondankbare taak nemen om die bal door te koppen op niemand. Ja, de tegenstander. Want Soet heeft alweer de bal. Buiten zijn eigen strafgebied geleid glijdt weg bij het wegschieten van de bal. Maar er is niemand bij Feyenoord die ervan kan profiteren. Want tegen de tijd dat zij hem hebben, staat Soet alweer bezit Feyenoord met de bal de diepte in op Vilena, Gegeven door Toorstra. En Vilena gaat langs Hendricks. Nu is er een mogelijkheid voor Feyenoord. Vilena schiet weer tegen Isimad aan. En dan het schot daarna van Toorstra. Is een makkelijke vangbal voor Jeroen Zoet. Raakt hem niet lekker. Vilena uh, ramt hem tegen weer Isimad Mirin op. En uh, daarna... Komt de bal voor de voeten van Jens Doornstra. Die schiet wel, maar een makkelijke vangbal voor de international. En goede keeper van PSV, Jeroen Zoet. Die de bal heeft neergelegd en heel rustig de bal nu naar voren ramt. 83e minuut zit er bijna op. En dan de bal richting Pereiro. Even terugleggen op Arias. Luc de Jong nu. Bal breed op Pereiro. Aan de rechterkant van het veld. Die krijgt met El Amadi te maken. Maar die schudt die was er al. alsof hij er niet is. Dan de bal diep zoeken in de richting van uh, Ramselaar. Die wordt alleen niet bereikt. Want Bottigin zit ertussen. Kan fijn het overnemen. Via Boetius. Ruimte is er aan de rechterkant van het veld. Bij Toornstraat. Toornstraat tegenover uh, Brunet. Balletje breed. In de richting van Boetjes. Die nu even in het centrum loopt uh, te voetballen. Malasia heeft dan alle ruimte aan de linkerkant van het veld. Wordt dan ook gevonden. En dan moet uh, Jurgensen daar het duel aangaan. Punt 16 linkerkant tussen drie PSV'ers in. Balletje weer terugleggen richting Malasia. Verder op het middenveld terug is El Amani. Gaat er nog iemand die bal in het strafschopgebied krijgen? Het heeft geen zin want er is geen Feyenoord er daar te bekennen. Dus Bottegin met de armen wijd als hij de bal heeft van ja jongens, waar willen we nou de bal uiteindelijk hebben in het strafschopgebied? En als hij daar dan uiteindelijk komt, dan is hij voor PSV namelijk de veilige handen van Jeroen Zoet. Er zijn al aardig wat mensen om me heen die de weg richting de uitgang aan het zoeken zijn en zich opmaken voor aanstaande woensdag kwart voor negen als Feyenoord weer speelt. Feyenoord Wordt nu een overtreding van El Amadi. Dat zijn altijd van die kleine geniepige. Ja, het, die je kunt het beter in je team hebben dan tegen je. hebt nu op Van Ginkel. Held Van Ginkel overend, Maar geeft hem een uh, klein uh, tikkie. Terwijl we een wissel gaan krijgen bij PSV. Want uh, erin gaat uh, komen Mauro Junior. Hij was al eerder verwacht misschien wel in de basis van deze wedstrijd. Maar hij uh, komt nu in de wedstrijd en die gaat eruit. Het is uh, Pereiro die uh, wat mij betreft een applauswissel krijgt. Want die heeft een uh, uitstekende wedstrijd gespeeld. Mooi gescoord. De 1-3, die hele belangrijke 1-3. En verder ook zijn uh, taken goed vervuld. Daar zal Philip Cocu blij mee zijn. Mauro Junior voor Pereiro. Ja, bal richting Luc de Jong intussen. Maar die komt terug op niemand. Ja, op uh, Amrabat Die speelt voor Feyenoord. Overgenomen door uh, Boetius. En die schiet de bal zo in de voeten bij Swaap. Dus kan PSV weer overnemen met Arias. Die nu wat ruimte heeft aan uh, die kant. Aangespeeld door uh, Mauro Junior. En uh, zo houdt PSV een hoekschop over. daar werd even over. Getwijfeld door de, de scheidsrechter, maar Marmakkeli. neemt de juiste beslissing. Namelijk Feyenoord die de bal als laatste raakt. Dus een hoekschop voor uh, PSV. En meteen werk voor Mauro Junior. Want Pereiro is er niet meer. Iemand anders moet de hoekschoppen gaan nemen. Dat doet de kleine en jonge Braziliaan. Nou, dat kan hij wel hoor. Hij uh, maakt zijn debuut in de basis bij PSV. Of in, uh, ja, in, uh, in het team van PSV tegen VVV eerder dit seizoen. Scoorde meteen nu de hoekschop voor het doel. Wordt weggekomen de El Amadi. wordt opgevangen door Ramselaar. Ramselaar terug naar Mauro Junior. Hij uh, de bal aan de linker. Probeert de doorgelopen Ramselaar te bereiken. Maar die was niet zo ver doorgelopen als uh, de Braziliaan dacht. Want die speelt de bal over de mag Brad Jones de bal weer in het spel gaan brengen. Opvallend, pas twee wissels. We zitten al in de 86 e minuut. Eentje aan de kant van PSV, een aan de kant van Feyenoord. En dus wordt de rest gewoon gespaard. In ieder geval wat Feyenoord betreft voor de wedstrijd woensdag. Alhoewel, ik kan me zo voorstellen dat je wat mensen er juist uithaalt. Zoals Elamadi of Jurgensen. Want het heeft toch geen nut meer. Deze wedstrijd moet als verloren... Uh, gegaan beschouwd worden. Omdat PSV dermate uh, veel sterker is dan Feyenoord. Dat die 3-1 achterstand die Feyenoord heeft... Uh, in mijn ogen absoluut onmogelijk weer goed gemaakt kan worden. Overtreding op Jurgensen, vrije trap Feyenoord. Ja, wat jij zegt, is uh, Jurgensen en Elamadi... dat zijn nou bij Uitstek spelers die kunnen misschien wel drie wedstrijden in de week spelen. Wat opvalt is vooral dat Van Persie... Uh, niet van de bank afkomt. Dat vind ik dan wel een teken. Dat ze uh, zeggen: van nou weet je wat, uh, dan maar niet deze wedstrijd. Dat doen we dan wel uh, woensdag goed maken tegen Willem II. Dat zei ik op voorhand al. Als je hem niet inbrengt terwijl je achter staat. Dan geef je toch ook een soort van teken af van deze is niet belangrijk genoeg. We vinden iets anders belangrijker. Daar gaat de bal diep in de richting van Filena. Hendricks voorkomt dat hij in balbezit komt. Kopt de bal over de zijlijn. Tornstra maakt haast. Gooit in richting Filena. Krijgt de bal dan weer terug. Dan moet die bal eigenlijk het strafschopgebied in. De enige daar aanwezig is Jurgensen. Daar gaat de bal ruimschoots overheen. Ajas schiet die bal naar voren toe, opgepikt door Malasia. Malasia probeert Jurgensen te bereiken, maar via Boetius komt de bal dan bijna bij Jurgensen. Maar steeds zit er dan weer een PSV-been tussen. Nu ook weer Van Ginkel, de aanvoerder, heeft de bal aan de, de uitstekende linkervoet. En uh, paast hem met rechts op uh, Bergwijn. Bergwijn met Torstra tegenover zich. Bergwijn, goede wedstrijd gespeeld zoals de meeste PSV'ers een uh, ruime voldoende hebben gekregen in deze wedstrijd. Eigenlijk alle PSV'ers, want ik kan geen dissonant bedenken in deze wedstrijd. Bergwijn... Wordt op de huid gezeten door Nieuwkoop. Bal gaat via Bergwijn over de zijlijn. En dan gaan we een wissel krijgen. Ramselaar gaat eraf bij PSV. En erin komt Dirk Lucassen. Dat is een veelgebruikte wissel. Lucassen, een verdedigende middenvelder voor Ramselaar. Die ook zijn taken uitstekend heeft uitgevoerd. Om het maar eens in voetbaljargon te zeggen. Heeft dat gedaan wat hij moest doen op het middenveld. Uitstekend de aanval steeds onderbreken van Feyenoord. En er zelf voor gezorgd dat PSV in balbezit vaak lang de bal had. Lucassen uh, is gekomen en eruit... Ja, ook een echte coq Nog even wat zekerheid inbouwen. Van Ginkel zou op 10 kunnen gaan spelen, maar hoeft niet per se. Dan kunnen we ook met z'n drieën voor de verdediging gaan spelen. Wat Lucas er sowieso natuurlijk gaat doen. Oh, die wordt daar wel even heel makkelijk uitgekapt door Amrabat. Toornstra dan zoekt bij de tweede paal naar een ploeggenoot. Dat moet Jurgensen zijn, maar de lange armen van Zoet zijn eerder bij de bal. En dus is hij daar veilig wat betreft de PSV zo vlak voor tijd... In deze wedstrijd vraagt hij aan Brenet. ga maar wat dieper staan, want je kan daar wel de bal ontvangen... maar ik heb hem liever wat verder weg. Dan zijn we niet meteen in de problemen als je daar balverlies leidt... dat overkomt, namelijk Bergwijn een meterje of twintig verderop. Uiteindelijk voorkomen door Lucas nota notabene... die daar meteen een goede actie maakt. Mauro Junior, randje strafschapgebied, trekt naar binnen toe... laat het aan of Luc de Jong of Lucas. En eigenlijk had de Jong daar met name niet op gerekend... laat die bal lopen, zo over de zijlijn en dat kan gooien. Doet dat via Bottingin naar Toornstra... Doorstra. Eh, of kreeg de bal terug, levert zomaar in bij Lucassen. Dan eh, probeert. Bergwijn een medespeler te bereiken. Dat lukt in tweede instantie wel. Want Hendricks heeft de bal. Hendricks bereikt dan Luc de Jong niet. Uh, Luc de Jong onopvallend opvallend aanwezig. Heeft niet gescoord. Eén van de drie doelpunten van PSV. Maar is toch dermatig. Oh, wat gaat Amrabat in de fout. En kan het zelf herstellen. Omdat Mauro Junior niet in de gaten had... dat Amrabat er weer achteraan ging. Ja, we zitten in de negentigste minuut. En dan gaan we zo dadelijk krijgen... hoeveel minuten erbij komen... Ik denk hooguit twee minuten. Omdat er weinig wissels zijn geweest. Twee van PSV. En er staat nu een derde klaar. En eentje voor Feyenoord. Ja, dat is al bijna een, een, een derde minuut. Maar goed, we gaan het zo zien. Als uh, die wissel gaat komen. Als het spel even stil ligt. En Feyenoord op dit moment uh, in de aanval. Tornstra twee probeert minuten. die bal te steken. En Alamari net niet. Tornstra die uh, goede paas geeft op Alamari. Maar die komt net wat ruimte tekort. Goed dichtgelopen door Zoet. Inderdaad, twee minuten zag ik... Uh, Omhoog gaan. Dat zal niet voor de wissel zijn geweest. Want het spel liep nog. Dat kan helemaal niet het geval zijn, natuurlijk. En dus zullen we nog even moeten wachten op die laatste wissel van PSV. Want de bal is nog steeds in het spel. Zoet trapt hem naar voren. In de richting van de Jong. Die kan het lucht nu wel aangaan. Althans, als die bal zover komt. En dat is niet zo met Van der Heijden. PSV pikt wel op via Bergwijn. Bergwijn van Ginkel. En dan gaat de bal weer naar buiten. Daar heb ik mijn stopwatch ingedrukt. Twee minuten extra tijd waarvan een halve minuut voorbij is. En dan is deze wedstrijd toch zowel voor Feyenoord als voor Ajax een deceptie geworden. Want ze hadden zo gehoopt in Amsterdam dat Feyenoord het PSV moeilijk zou maken. Maar 0-1 Arias, goede goal, assist Bergwijn die zelf 2-0 scoorde voor PSV. Toen een oprisping van Feyenoord, de goal van Vilena. Maar meteen daarna Periro met 3-1. En dan gaan we de derde en laatste wissel krijgen met nummer 52 Cody. Kakpo. Ik uh, kende hem niet. Het is een uh, jonge jongen. Volgens mij uit Jong PSV. Die uh, gaat zijn debuut maken voor PSV. En eruit gaat Bergwijn. Ja, die krijgt een uh, publiekswissel. En uh, Kakpo inderdaad een middenvelder van 18 uit Jong PSV. Debutant in uh, de extra tijd van deze wedstrijd. Mooi voor hem dat hij uh, in de Kuip zijn eerste minuut in de betaalde voetbal... althans in de eredivisie uh, mag gaan maken. Want hij speelt natuurlijk wel eerste divisie bij jong uh, PSV. Feyenoord heeft overigens de bal. Jurgensen legt even terug op Torstra. Maakt de bal vrij om te kunnen schieten. Net niet vrij genoeg, want uh, zijn schot wordt onmiddellijk tegengehouden twee meter verderop. Feyenoord heeft nog steeds de bal. Boetius dan goede kaats opnieuw richting Torstra. Bal vrijgemaakt. Komt daar nog uh, de aansluitingstreffer? Ja, buitenspel. buitenspel. Ja, dat is goed gevoetbald maar wel buitenspel uiteindelijk. Als die bal uh, binnenvalt, bijna op zijn Braziliaans naar binnen toe gevoetbald. Jurgensen was volgens mij degene die hem als laatste raakte, maar dat doet hij niet toe. Hij baalt er wel van, want daar was dan toch even de aansluitingstreffer in de extra tijd. Het was voor de statistieken. Maar op het moment dat hij wordt aangespeeld... staat inderdaad Feyenoord met drie man buitenspel. En is Jurgensen de meest vooruitgeschoven als hij de bal krijgt. Die had hem eigenlijk niet moeten hebben. Die had in één keer binnengeschoten moeten worden. Dan was het goed geweest. Maar Jurgensen kreeg de bal, zat eraan, Buitenspel. Het blijft 1-3. 1-3 is ook de uitslag van deze wedstrijd. Want op dit moment fluit Danny Makkely voor het laatst. PSV weer een stap dichter bij het kampioenschap. Volgende week de volgende hoorde. Dan krijgen ze Utrecht thuis op bezoek. PSV dus. En Feyenoord, het was al bekend. Er is nog maar één iets waar ze hun blik op zullen richten. Dat is de beker. Woensdag tegen Willem II thuis voor de beker. Vandaag een deceptie. Feyenoord, PSV 1-3. Nou, gaan we snel naar Tilburg Willem 2 Roda. Hoe staat het Chris Wobbe? 1-0 voor Willem 2, minuut 92. De spanning zit hem op het feit dat Willem 2 naar de 14e plek kan stijgen met dit resultaat. 23 punten. Het gaat dan over Nakbreda heen en kan dan toe gaan leven naar die halve finale in de Kuip voor het beker toernooi. Maar ja, dat is dan ook de enige spanning. Want het is een parodie op een voetbalwedstrijd. wat we vanmiddag te zien hebben gekregen in Tilburg. Werkelijk niets lukte weer. Met name de tweede helft. Zelfs de bal niet naar de juiste kleur spelen. Het is echt een hoogwest. Ongelooflijk, maar dat maakt allemaal niet uit. Want het is afgelopen. En Willem 2 wint hier. Ben Ringstra, hij is de matchwinnaar. Wat we daarna gezien hebben, het had weinig met voetbal te maken. Maar het maakt allemaal niet uit. Wat Willem 2 wint dit zeer belangrijke duel met 1-0. En de matchwinnaar is Ben Ringstra. Ja, want door die overwinning komen ze los van de ja, reageratiestrepen. 6 punten weg bij Rona ja, en, ja, ja. en dergelijke. Goed, we gaan naar het uitgestelde nieuws van 4 ja. uur. En dat combineren we dan weer met het nieuws van half 5. Natuurlijk.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 De vragen en de antwoorden. Dus ik begrijp heel goed dat die vragen zijn gesteld. Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goede ideeën komen snel. En daarom maak je bij ons je eigen website binnen 30 minuten. Klik en klaar op mijndomein.nl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 Ontdek het aantrekkelijke upgrade-voordeel ook op de Mercedes-Benz Business Solutions. Kijk nu op mercedes of doe net als Joost en ga eens langs bij een Mercedes-Benz-dealer. Verkoop je auto op Marktplaats, want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Wil jij winnen met je mobieltje?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 het is vijf voor half vijf. Straks Gerrit Hiemstra over ijs, sneeuw, gevoelstemperatuur en dooi. Maar nu is het de NOS Journaal met Emma Brandsen. Frankrijk heeft dit jaar twee aanslagen door IS voorkomen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken gezegd... tegen Franse media. Doelwitten waren een groot sportevenement... en militairen van een antiterrorisme patrouille. De veiligheidsdiensten hebben de verdachten eerst langere tijd gevolgd... en uiteindelijk vorige maand opgepakt. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekendgemaakt... maar onder hen was één verdachte die materialen had gekocht... om een bom mee te maken. Volgens de Surinaamse president Bouterse willen buitenlandse krachten... misbruik maken van de economische situatie in zijn land... en daar politiek garen bij spinnen. Dat zei hij vannacht bij de herdenking van de staatsgreep van 1980. De beschuldiging volgt na een week waarin kredietbeoordelaar Moody's... opnieuw een negatief oordeel gaf over de Surinaamse economie. Het land zit in een grote economische crisis.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 En in Praag is de Koerdisch-Syrische politicus Salih Muslim opgepakt... in opdracht van Turkije. Muslim was tot vorig jaar mede-voorzitter van de Democratische Uniepartij... die strijdt voor een autonome Koerdische regio in Noord-Syrië. Volgens Turkije is de militante tak van de partij... het verlengstuk van de Koerdische terreurbeweging PKK. Ja, dan gaan we naar het weer. Gerrit Hiemstra zit er klaar voor... koud, kouder, koud, gevoelstemperatuur. Hoe staat het er allemaal voor, Gerrit? Nou, die gevoelstemperatuur, daar heb ik een eigen methode voor... Uh, vertel eens. Nou, dan ga ik buiten staan. Dan voel ik even wat, je, wat er weer goed, is. Ja, ja. En dan trek ik de trui aan, of niet? Nou, je komt net van buiten. Maar volgens mij heb je, je hebt een trui aan, dus ja. vertel eens even hoe koud het is nou, buiten. Nou, vandaag wordt. voelde het heel uh, aangenaam aan. Want de zon scheen, dat maakt ja. voor het gevoel heel veel uit. De temperatuur die was van 0 tot 2 graden maximaal. De wind was, was wat minder sterk dan uh, gisteren. Dus qua gevoel, ik denk dat heel veel mensen een prettig gevoel hebben gehad... bij het weer uh, van vandaag. Zitten de mensen voelde, gewoon buiten in de zon uit de wind, hè? Precies, mits ze natuurlijk wel ja. een... een een winterjas aan hebben getrokken, maar ik denk dat... Uh... Maar het wordt kouder, Ieder... hè? Ja, het wordt wel wat kouder. Um, ik denk ook dat er uh, vannacht uh, gaat het licht tot matig vriezen. Dat zal zo rond min 5, min 6 zijn. Misschien een enkele plaats min 7, maar veel meer ook niet. Um, er kan in het noorden overigens een sneeuwbuitje vallen. Die trekken dan vanaf de Oostzee over uh, Noord-Duitsland onze kant op. Dus vooral op de Wadden, noorden van Friesland en Groningen. Daar zou wel eens een sneeuwbui kunnen vallen... En morgen is het ook zo. Dan hebben we een afwisseling van zon en wolkenvelden. In het noorden dus een enkele sneeuwbui. Middagtemperatuur dan rond het vriespunt. de wind is uit het noordoosten, die is matig, een beetje vergelijkbaar met vandaag. Windkracht 4 aan zee en op het ijsmeer vrij krachtig windkracht 5. Nou, ik denk dat dat best uit te houden is morgen overdag. Na morgen wordt het toch nog wel ietsjes kouder. Overdag temperaturen rond nul tot iets eronder. En s'nachts meest matige vorst. Misschien dat het donderdagochtend een keertje streng zou kunnen gaan zijn. Dat vissen. is die Siberische periode die eruit ja, zit te komen ik. Denk als, begrijp ik. Je, als je in Siberië <laughs> zou gaan kijken dat het daar een heel ja. stuk kouder is... dan de, wat wij over ons <laughs> heen je aan. Ja, dat, ja, dat, dat... En die periode duurt precies één dag? Ja, dat duurt ongeveer een dag. Want uh, vrijdag is dan eigenlijk alweer de laatste dag van die koude periode. Want na vrijdag ziet het er naar uit dat het alweer wat zachter gaat worden. Maar een ja. beetje schaatsen kan. Dinsdag ja, woensdag? ik denk dat het wel zal kunnen. Maar dan vooral op uh, stukken ja. ondergelopen land, ijsbanen... Uh, daar moet je het vooral zoeken. Want open water met de wind... want vooral de wind gaat toch wel weer toenemen later in de week... zal er toch wel tegenvallen dat de boel gaat dichtvriezen. En niet te veel vasodien op je ijsers want dan krijg je het koud, geloof ik. Hè? ja, Zo, zoiets ja dat, uh, Klopt. <laughs> Dankjewel. Nou, daar ga ik even over nadenken. Ja, dat was ja. heel ingewikkeld. Is, je mocht of niet te veel vasodien op je ijzers, ijzer boven, op je op, op je lip? Ja. Oh, oké. Okay, ja, ja, dus ook niet okay. op je ijs. Ja, oké, dus daar. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2018? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/slash Longlist. Zetours is laatst voor de 29ste keer op rij uitgeroepen tot de beste cruise specialist van Nederland. Dat kan twee dingen betekenen: of die prijs stelt niks voor, of we doen al heel lang iets heel goed. Bij ZeeTours gaan we maar van het laatste uit. Mensen precies die cruise bieden die bij ze past... vinden we nou eenmaal het leukste wat er is. Want niemand weet zoveel van cruisen als ZeeTours. Ah. Oeh, oh...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 Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. ...is op niets uitgelopen. Drama zet zich voort op de beurs. Doemdenkers zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. Maar wat schieten we daarmee op? Bij trouw geloven we dat de samenleving meer baat heeft bij een ander geluid. Want wat er in de wereld gebeurt, hebben we als krant niet in de hand. Hoe het gebracht wordt, gelukkig wel. Trouw. Al 75 jaar een ander geluid. Lees trouw nu 7 weken voor 5 euro. Ga voor de actievoorwaarden naar trouw.nl slash 75 jaar. En dan langs de lijn we zijn er nog tot 7 uur. Ajax ado werd om half 1-0. 0 De toppen feyenoord PSV werd 1-3, Willem 2 Roda 1-0. Nog één wedstrijd te gaan, dat is FC Utrecht. Tegen FC Twente. De druk ligt erop bij Twente natuurlijk. Zeker gezien de uitslagen van eerder deze middag. En met name dan Willem Tweeëracht aan die mee. Maar Utrecht kan over Feyenoord heen. Plekje omhoog. Ja, naar plek 4. Dat moet het wel doen zonder Zakaria Labiat die afhaakte op de vrijdagtraining. Naar nu blijkt met een lease blessure. Dessers is zijn vervanger en Twente gaat een 4-4-2 het veld insturen. Toch een andere manier van spelen omdat het ja, tot vandaag niet werkte met de plannen die uh, Verbeek de trainer in zijn hoofd had zitten. Holla erbij, Maria erbij. Ja, zes punten achter Willem 2. Nak moet, uh, ja, de aansluiting moet tot stand worden gebracht hè? We gaan napraten over Feyenoord tegen PSV. En dat gaan we doen. Het publiek van Feyenoord moest het niet alleen zonder punten stellen... maar ook zonder de vaste stadionspeaker Peter Houtman... noodgedwongen thuiskijkend vandaag en stellend van hartproblemen. Peter, goedemiddag. Allereerst de allerbelangrijkste vraag... helemaal los van het voetbal. Hoe gaat het met je? Ja, een hele goede middag joh. Ja, nou gelukkig weer een stuk beter. Uh, alleen helaas, ja, net wat je zegt. Nog niet in het stadion. En uh, nou ja, goed, je kent dat wel, revalidatie, dat soort zaken. Maar ik hoop te snel weer bij te zijn, want uh, stilzitten is er niks van mij, joh. Nee, en, en, en hoe is het dan? Je mag wel gewoon kijken en. en, uh, en, ja, en dan, ja, ik moet uh, want dat, dat voelt me ook al. Ik was niet naar het stadion, maar ze vinden dat nog te vers en dergelijke. En er ja. komt er weer spanning meer bij. En maar ja. Ook hier uh, leid je mee, in dit geval. Maar er zat niet zoveel spanning in beter, hè? Nee, eerlijk is eerlijk. Uh, eigenlijk vanaf het moment uh, dat ze begonnen... werden ze al teruggedrongen. En, en ja, laat ik gewoon heel eerlijk zijn... het was de overwinning van PSV. Fijn dat dat uh, eigenlijk niks in te brengen. En uh, je hoopt nog eventjes in de tweede helft... dat die uh, twee- en aansluiting... dat hij nog voor een echte wedstrijd gaat, voor, uh, gaat uh, zorgen... Maar ja, even later was het uh, 1-3 en uh, ja, verder is Feyenoord eigenlijk niet echt gevaarlijk geweest. En uh, het was eigenlijk heel teleurstellend wat uh, Feyenoord niet zien. En, uh, ja, helaas, het is zo. Maar um, ja, het is dan misschien geen goede generale voor uh, de, de halve finale tegen Willem II van woensdag. Want daar kijkt natuurlijk heel Feyenoord uh, ja. naar. Ben je niet bang dat Feyenoord zichzelf een beetje in slaap sukkelt met zo'n duel als uh, vandaag voor die halve finale? Of staat dat gewoon helemaal los? Nou ja, je moet sowieso kijken. Je moet, vind ik hoor, als ja, oud-voetballer weet ik het als geen ander. Je wilt toch dit soort wedstrijden ook goed afwerken. Ik, eh, want je hoort dan wel, ja, met dit en dat. En, en, en dinsdag of woensdag is, is belangrijk. Tuurlijk is het hartstikke belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat je zo'n wedstrijd als vandaag... die, die gewoon ja van fijn dat kan heel slecht was eigenlijk... Ja, dat je dat laat lopen, dat doen ze ook niet uh, van opzet. Ja, nee, maar, maar dat is dan toch des te zorg, zorgwekkender eigenlijk? Ja. Dat ze niet laten lopen. Willem 2 ja. wint gewoon met 1-0, dus die, uh, die ja, gaan met een boost nou, richting de kuip. Ja, precies. Kijk, die doen dan ook daarmee zelfvertrouwen op. Feyenoord dat natuurlijk zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen. Want als je met een goed resultaat naar de woensdag toe gaat... voel je je toch even wat lekkerder in je vel zitten. Ik zag zelfs, nou dat is uh, ja. zeer zeldzaam... Uh, mensen al uh, veel weglopen ja. uit het stadion vlak voor, uh, voor, voor, voor tijd. Ja. En uh, ja, dat is een beetje tekenend voor... Uh, ja, Hoe fijn dat het op dit moment uh, loopt te spelen. Kijk, het is mijn club. Je moet ook gewoon heel reëel zijn. En dat zie ik als voetballer natuurlijk echt wel. Dat het uh, ja, niet bijster is. Nou zie je verschillende seizoenen, verschillende prestaties, Peter. Maar het, het verschil tussen vorig jaar en nu is toch wel heel erg groot. Heb je, heb je enige verklaring? Ja, je kan zeggen. Maar je ja, mag je ook niet alles op terugvoeren natuurlijk. Natuurlijk zijn er belangrijke spelers vertrokken. Uh, Feyenoord speelde uh, en had ook vorig jaar de dingen mee. Hè, zoals ze dat nu ook zeggen PSV, van PSV. Ja, die je normaal gesproken ook uh, tegen kunt zitten. Die hadden ze mee. Aan de andere kant ze hebben vanaf de eerste dag toen aan, aan kop gestaan. En, en hebben het kampioenschap toen ook gewoon heel erg verdiend. Maar ja, dit jaar, nou, dat zie je alleen al aan de achterstand. Die is gigantisch. Op PC. Je moet nog maar zien of je, of je vier of derde kan worden. Dat wordt ook nog een hele, heel kawaii. Maar ja, het is gewoon een stuk, stuk minder. Het, het is, je ziet er niet echt lijn in zitten in het spel. Dat is ook wat ik om me heen hoor hè, van, van die vele supporters. Ja, die, die klagen toch wel over ja, dat het uh, soms, ja, hoe vervelend ook, maar soms niet ja, aan te zien is. En, en ja, dat... dat dat doet pijn natuurlijk bij zo'n club. En, en nou hebben we wel eens meer... Uh, mindere periodes bij Feyenoord gezien... maar dan was er altijd ja, nog ja. geen woorden, maar daden. Maar dat, dat <laughs> laatste is ook een beetje minder, Peter. Is ja, maar je weet het het, het... het is een bekend verschijnsel... bij Feyenoord sporten, die ben je niet voor je lol, hè. Nee, maar, maar, de, maar de, het gaat mij even om de, om de mentale weerbaarheid... en de kracht van het ja. elftal. Je hebt ook wat van die wedstrijden gehad... die je dan met 1-3 verloor in het verleden... maar waar je met volle ziel en zaligheid er tegenaan Klop. gegaan was. Maar dat kan ja. je vanmiddag ook niet zeggen. Nee, nee, dat is ook wat ik vanmiddag uh, vond ontbreken. Hè. En dat is helaas al een paar keer eerder gebeurd. Je ziet het er niet van afspringen. Bekijk, je kunt nog zo je kunt verliezen. Ja. Ik bedoel, dat, dat blijft de sport. Je kunt ook zelfs wel eens een keer dik verliezen. Maar niet met, met zoals Fijn het vanmiddag liet zien. Ja, je, je kan nou niet zeggen echt van... Goh, de vonkers vlogen eraf. En dat hoeft niet alleen qua kwaliteit te zijn. Maar dat kan ook qua inzet zijn. En ja, dat, dat zag je natuurlijk. Ze zullen het ongetwijfeld uh, goed hebben willen doen, maar... Laten we het zo zeggen, het was er niet van af te zien. Maar let op, het eerste kwartier, bijvoorbeeld alleen al... De halve finale ja. tegen Willem II. Let op dat eerste kwartier. Kuip gaat erachter staan, jij gaat erachter staan, Hoop. Zit je er weer in, uh, zit je weer in de Kuip? Ja. Nou, ik zit maar steeds te Hoop, en ik, Als het naar ja. mij had gelegen... Ja, had en dan zeg je, toch geloof, geloof, maar nee, ja. te, zeg je toch gewoon: nee, ik ga niet, Dok. En dan ga je <laughs> toch gewoon? Nee, nee, nee dat, nee, dat doe ik zeker niet. Oh. Ik wilde zelfs al een paar dagen na mijn operatie ik gaan. Maar ja, ja. dat was... Uh, No way. En nu zijn ze met dat hem nog steeds uh, heel uh, ja, streng. En ja, ik moet er naar luisteren, ah, helaas. Ja. Deze oude ja. huisarts zegt, ja, ja, Peter, luister naar de dokter, hoor. Ja, <laughs> ja ik zat al op te wachten. zal ik ik even, de dokter. Ik zal ook even wat anders zijn. <laughs> wat wordt het uh, woensdag? Nou, ik ga er toch vanuit, ondanks dit, dit vervelende resultaat... dat fijner zich toch gaat plaatsen voor die finale... Hm. dat betekent niet dat het een walk-over wordt. En uh, net wat je zegt, Willem II heeft vertrouwen opgedaan. En zal daar misschien met veel supporters ook uh, naartoe gaan. En uh, nou ja, goed. Ik hoop natuurlijk als fijn dat hij uh, die wedstrijd gaat winnen. Maar uh, het, is nog het is nog niet gedaan, hè? Nee, zeker niet. Zeker en vast niet. Dankjewel, uh, Peter. Peterschap. Peterschap. Jo. Goeie uitzending. Ja, ja, oké. Okay. En, en blijf vooral luisteren naar je, naar je arts, hoor. goede tip van ja, uh, die, die arts. -raarsman. Ik zal verstandig zijn. Dankjewel, hè? Uh, oké. Okay. Goede mannen. Hoi, hoi. Doei, doei. Doei, doei. Doei, Bye, doei. doei.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 Tension and diamonds and pearls She the one to make me feel on top of the world Still I'm lying, I'm a girl, I do it And then I lie Black Eyed Peas en Don't Like. Ik wil nog even zeggen over die finale van de beker. Aanstaande woensdag beginnen we al om half zeven. En dan ach. doen we beide duels B live ja. hier op NPO Radio 1... met de analyse van Andries Jonker. Hartstikke mooi. We gaan naar het voetbal van uh, vanmiddag. Ze hadden zich de hele week in Amsterdam al een beetje rijk gerekend. Want PSV moest uit naar Feyenoord. moesten maar zien te winnen. Nou Inmiddels weet u dat dat glansrijk gelukt is. 3-1 werd er daar voor PSV. En zelf, 8. ADO thuis, dat zou toch wel lukken. Maar het lukte helemaal niet. Het werd een teleurstellende middag in Amsterdam. Vond ook Ajax-verdediger Frenkie de Jong. Je 0-0 speelt thuis tegen ADO. dus uh, gewoon sowieso dramatisch. En uh, als je dan weet dat PSV straks ook nog een moeilijke uitwedstrijd heeft... dan is het extra, extra zuur. Waar is het aan te wijten, denk je? vind je? Um, ik denk dat we wel kansen hebben gehad. Maar die hebben we ook niet afgemaakt. Ik kreeg er ook nog een hele goede in de laatste minuut. En de uh, eerste helft hebben we ook niet echt lekker gespeeld. Dat vind ik tweede helft wel beter. Uh, veel druk. Mogelijkheden en kansen. Alleen uh, niet afgemaakt. Maakt ADO het uh, jullie zo lastig of zo? Want in Den Haag lukte dat ook niet. Ja, het was ook een beetje hetzelfde verhaal denk ik. Toen vooral de eerste helft heel veel kansen gemist. Tweede helft uh, speelde toen niet goed. Nu hebben we de eerste helft oké okay. gespeeld. Dus we hadden een beetje controle, maar niet veel kansen. Wel mogelijkheden. Tweede helft veel druk. Kansen. en uh, uh, Niet afgemaakt. Het is een uh, situatie die voor jullie ontzettend slecht uitkomt... los van wat er natuurlijk in Rotterdam uh, gebeurt. Uh, en dan plotseling ben je hier twee punten kwijt. Wat mij opviel is dat jullie in de eerste helft... voor een, voor een deel een beetje gelaten speelden van... ach, uh, het komt wel goed. Tweede helft was dat anders. Um, ja, tweede helft, dan voel je toch dat het dichter tegen het einde komt. Er komt spanning sowieso altijd meer erop. Eerste helft, ja, dan zijn de ruimtes vaak ook nog wat kleiner. Dus dan lijkt het misschien soms ook gelaten... omdat je dan veel rond moet spelen, maar... Ik vond ook wel dat we de eerste helft niet top gespeeld hebben, te weinig voor ons niveau. En Swinkels was een enorme sta in de weg vandaag. Ja, zijn uitwedstrijd was hij ook wel goed, dus uh, ook complimenten voor hem zeker. Frenkie de Jonge was dat. Het is uh, op 15 seconden na uh, kwart voor vijf. En dat betekent dat het uh, laatste duel van deze eredivisie... ronde punt van beginnen staat. FC Utrecht tegen FC Twente. Ragnar, Tom, je ja, had een mooi staartje net over die, uh, de nou, coach van... Nou, het is interessant, Ragnar. Want ja. uh, Jean-Paul de Jong die had volgens mij net zoveel punten als die Erik ten Hag. En als hij wint vanmiddag, geloof ik zelfs nog iets meer. Ja, dan is hij ook uh, acht duels ongeslagen. Neemt hij een record over van uh, Tom du Chatigné, de grote Tom... Die we af en toe nog wel eens ja. hier uh, zien. Die volgens mij zelfs naar Frankrijk gaat om een huisje of een appartement of zo te verhuren. Of een camping te openen. Maar goed, de domtoren is opgeruimd, jongens. Er staat nu een hele mooie opblaasbare domtoren met twee rode poorten. Als de entree. Er is van de twee ploegen op het veld van de Galgenwaard. Die is weg. En uh, Jochem Kamphuis gaat dit duel in, uh, in gang zetten. Kijken of het lukt voor Utrecht om die vierde plek over te nemen. Van Feyenoord, daar is het beginsignaal van Kamphuis... in een behoorlijk gevulde gewaard. Het is uh, steenkoud. Het is uh, wel een keer mooi geweest, zou ik zeggen, met die kou. voetbalcommentator is een hopeloos beroep in deze maanden van Volgend het jaar. Volgend weekend is het weg, uh, Rachtaar. Ja. Ja, ja, we hebben het ja. ja, maar daarvoor gaan we nog even schaatsen, geloof ik. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, in, Kruid, in <laughs> in gooit Twente op de, op de helft van, van Utrecht. Linkerkant van het veld. Christian Kwervas, de vleugelverdediger, gooit hem achteruit naar Lam. Die brengt hem naar de voorhoede toe van FC Twente. Waar Tiga Duwini heeft aangenomen. Frederik Jensen lijkt zijn partner te zijn in de aanvalslinie en overtreding. Al dan niet op Tiga Duwini. Kamphuis vindt van niet. En dus wordt de bal opgepakt door de keeper van FC Utrecht. Dat is David Jensen. En geen Labiat dus. Hij wordt vervangen door de liefst blessure opgelopen op de training. En nou maar eens kijken. Dat kunnen nare blessures zijn. Labiat, he. veel doelpunten gemaakt voor Utrecht. Tien stuks. Die heb je er eigenlijk liever bij. Strieder op het middenveld. Hij naar Ajoep aan de linkerkant. En dan kan Utrecht aan aanvallen gaan denken. Als ze er een minuut op hebben zitten in Utrecht. En Kerk naar de achterlijn gaat. Buitenkantje voet gegeven en bijna Dessers. En dan voor het doel ook nog een kans voor Sander van der Streken. Maar ze krijgen hem er allebei niet in. Raken de bal allebei niet vol. En dus wordt hij opgepakt door Joel Drommel. Goed werk aan de linkerkant. Goede beweging en goed gegeven met de buitenkant van de voet door Kerk. En dan wil het met name bij Van der Streek een paar meter voor de doellijn niet. En zo blijft het dus 0-0 in Utrecht. Utrecht had overigens de eerste wedstrijd in Enschede met 4-0 verloren. Dat was in die fase dat er ook met 7-1 werd verloren van PSV. Notabene hier op eigen veld. Die fase waarin we dachten Utrecht gaat om de prijzen spelen. Nou dat zal niet lukken. Maar de vierde prijs of de vierde plaats, dat is natuurlijk ook een soort van prijs voor Utrecht. Dan ben je wel een beetje best of the rest eigenlijk. Op het middenveld de aanname van Ayoub achteruit naar de aanvoerder van Utrecht. Was even een twijfelgeval Willem Jansen, maar kan spelen. Aanname net over de middenlijn. De rechterkant met Matthäus Klieg. Vorig jaar het hele seizoen gespeeld bij FC Twente. Toen naar Leeds gegaan en nu gehuurd door Utrecht. De man van de strafschoppen ook in Enschede. Cyril Dessers wat moeizaam achteruit. Staat rechts op het veld bij de middenlijn. Gaat het via Lewin naar Willem Janssen. Naar de linkerkant, de linker verdediger. Mark van der Marel Vorige week nog doelpunten maken. Tot nu terug met 4-1 won in Kerkrade bij Rode JC. Ajoep, bal wordt met wat moeite meegegeven aan Kerk. Nou, eens kijken of hij er weer langskomt bij Teraves. Nee, nu niet. Want hij steekt zijn been uit. En dat betekent dat Utrecht de ingooi mag gaan, gaan nemen. De ploeg dus van Jean-Paul de Jong's zijn cijfers. Drie keer gewonnen, vier keer gelijk. En uh, daar gaat Twente, rechterkant van het veld. Kijken wat Jensen kan. Nou, dat is een aardige beweging. aardige versnelling, want hij is er langs. Maakt een enorme rush over de rechtervleugel. Ja, en dan de voorzet die uh, hopeloos is. Dat is uh, jammer. Want het voorspel was goed, het uh, eindspel uh, wat minder. Tiga Douini kan nooit bij die bal Vliegt Over het doel heen van Jensen. Het is 0-0 uh, in Utrecht. En ik kijk even in het gezicht van Gertjou van Beek op een televisiescherm. Ja, een sjaal. En hij kijkt ontspannen met zijn uh, ja, zieltogende bijna fc Twente. Toch 0-0. Even een tussenstand vlak voor tijd bij de topper in de Premier League... tussen Man United en Chelsea staat het 2-1 van Man United. 0-1 werd het door William en Lukaku zetten voorrust de boel nog even gelijk. Maar zojuist Lingard maakte de 2-1 van Man United. Later in het overzicht van buitenlands voetbal komen we er... natuurlijk nog even uitgebreid op terug. Gaan we terug naar de eerste wedstrijd van vandaag, half 1. Ajax-Ado werd 0-0 en Ado vocht daar voor elke meter. Met name na de rust. Voor de rust kwamen ze niet zo in de problemen. Na de rust was dat wat meer, maar ze vochten voor elke meter en het was ook nodig om dat punt uit de arena mee te nemen... vertelde ook naaflooptrainer Fons Groenendijk. Ja, als je kwalitatief minder bent, dan, dan moet dat in ieder geval uh, moeten het, moet het, moet zijn. En, ja, dat was er vanaf de eerste minuut. We hebben niet uh, aan de bal onze allerbeste wedstrijd gespeeld. Maar ik vind wel dat we... ja, We hebben een groep met een leeuwenhart. Die, die vechten voor iedere meter. En Ja, dat is de basis. En, uh, ja, dan uh, kom je hier met een punt weg. Dan moet je dat koesteren. Want uh, ik denk dat het wel uh, inderdaad het uh, maximaal haalbare was. Ja, je speelde eigenlijk met een soort dubbele rechtsbek aan de rechterkant... om Vico ook wat op te vangen. Uh, lukte dat zoals je wilde? Ja, eerst zelf wel. Uh, ik denk dat uh, Trevor David dat uh, goed heeft ingevuld. Dat is inderdaad zo. Dat uh, het zal niet vaak gebeurd zijn. Maar ik had een iets ja, ja. defensievere keuze vandaag. Je had, mist ook bekken. Ja, precies. Anders hadden we die, die keuze niet gemaakt. Of hoeven maken. Maar in dit geval uh, ja, is, is dat wel goed gegaan. En uh, hij moest er wel vanaf met een blessure. Uh, dat was jammer. Maar aan de andere kant, uh, de jongens hebben de afspraken die we hebben gemaakt. Die zijn ze nagekomen. De, ze, hebben, ze hebben heel goed verdedigd. Beide backs voortreffelijk. Het centrum stond uh, goed. En het uh, keeper natuurlijk ook. Swinkels was uh, prima. Ja, die, die, die kiept al het hele seizoen natuurlijk ook uh, heel goed. En uh, is betrouwbaar. En die straalt ook rust uit. En, ja, aan de bal, je zag het. Uh, wat, wat we hadden afgesproken gebeurde ook. Ajax werd onrustig. En dan moet je eigenlijk in balbezit nog iets meer brengen. Uh, de momenten die je dan krijgt. Als je dan nog... Iets meer, uh, laten we zeggen, weer uithaalt. Hè, de juiste keuzes maakt. En dan had je misschien ook nog wel een goal kunnen maken. Maar ja, dat was absoluut te veel geweest. Want uh, ja, uiteindelijk um, ja, is Ajax continu natuurlijk uh, op zoek naar die goal. En ja, dat wij hem uh, vandaag niet hebben tegengekregen is een heel groot compliment voor de groep. En dan, uh, als je zo ervoor gaat met elkaar, dan verdien je denk ik ook een punt. Heb jij ze nog live gezien? <laughs> Dat uh, René, ja. kennen we nog wel. Uh, gaan we naar Utrecht? wel ja, gewoon, hè? Graag naar Utrecht-Twente. We hebben geen onderbrekingen gehad. Oude platen ook. 0-0. Uh, wat wil dat zeggen, die oude plaat? Ja, wel 0-0. Nou, dat zijn korte plaatjes. Ja, de, korte ja. Plaatje. Zonder oh, van de Ja, nee, 0 -0. Ik, denk, ik mis even de link, maar 0-0. 8,5 ja. minuut gevoetbald. En Twente deelt eigenlijk een beetje de lakens uit. Verrassend. Ploeg die 16e staat. Vier punten van Naks. Zes na die overwinning van Willem II. Achterstand op de Tilburgers. En een schot over zojuist van Ter Teraves. Met zijn verkeerde been eigenlijk. Een man uh, voor het doel gezien. Tiga Duwini op het randje van buitenspel. Oh, een uitgeleider nu. Dat is de keeper van Twente, Joabat Drommel. Maar er is niemand in de buurt. Dus ze loopt het met een sisser af. Diepe bal van Holla wordt op de rand van het strafschopgebied bij Utrecht eruit gehaald door Willem Jansen. Dan op het middenveld Klieg opgejaagd. Dat gebeurt door Maria. Hij is de bal kwijt. Twee spitsen die ver uit elkaar spelen. Jensen en Tigadouini. Daarachter staat Voeksic op de team. En dat werkt voorlopig wel. Ze doen het wat anders dan de afgelopen periode bij FC Twente. Bijvoorbeeld ook weer met vier verdedigers. En de bal is bij een van die vier. bij Thomas Lam. Halverwege de helft van Twente. Zijn eigen helft. Opening naar de linkerkant van het veld. Naar die Mikel Maria. Vecht een duel uit met Kleiber. Nou uiteindelijk komt Kleiber... Daar als winnaar uit. wat levert Utrecht niet de bal op. Die bal komt nu zo voor de voeten van Fuchsic. Wat een opening en wat een doelpunt. ja, Het is 1-0 in de tiende minuut. Twente staat op voorsprong. En met name die opening is goed. Die bal ineens doorgespeeld naar Fuchsic. En dan staat het 1-0 voor FC Twente op bezoek in Utrecht. Dat zullen velen van tevoren toch niet hebben verwacht. Komt hoog in oog te staan. Die man die speelde bij Newcastle United. En dan uh, lekker gegeven. Geen uh, buitenspel. En dan uh, zit hij er dus in voor uh, FC Twente. Want de bal laag over de grond. Van een paar meter afstand uh, gegeven door Holla overigens. Die uh, verdient ook uh, de complimenten. En bij die inzet van Vuxis geen kans meer voor de keeper. Die kan niet meer reageren. Die gaat ook de verkeerde kant op, maar die opening is goed van Denny Holla. 1-0 dus, dat is een domper voor FC Utrecht, dat die vierde plaats dus ruikt. Nou, raftrap genomen, we zitten in de elfde minuut met die verrassende stand in de Galgenwaard. Ja, Dylan Groenewegen ja? is in vorm, heb je dat gehoord? Ja. Hij won al twee etappes in de ronde van Algarve en zojuist was hij de beste in Kuhne, Brussel, Kuhne. Waarschijnlijk gaan we proberen om nog even te bellen. Dan moeten we zo meteen nog even aan de lijn krijgen. Feyenoord, PSV 1-3, rode 1-0, Ajax ado 0-0 en zojuist Utrecht tegen Twente 0-1. Graag tot zo na 5 uur. NPO Radio 1. Ik zou doodgaan als ik geen brieven meer zou krijgen. Monique, 38 jaar. Stuurt brieven. En dan draai je de pagina om en dan staat er met grote koeien cool letters... Will you marry me? Brieven aan Roy, een Amerikaan met 40 jaar gevangenisstraf. Het was wel even voor iets van, oh, oeps. Ze schrijft. Ja, dan staat je hart wel even stil. Ze vliegt naar de States en het wordt serieus. Ik heb zijn achternaam en zijn gevangenisnummer laten zetten... omdat ja, hij eigenlijk toch wel een beetje mijn raar gezicht bezit is. Vanavond om 9 uur in Radio Doc de documentaire Man per Post... En ik vind het fijn om dat op mijn arm te hebben. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Master Classics. slepende en overweldigende meeste werken uit de klassieke muziek. Laagdrempelig en prikkelend. Kom op 15 maart naar Master Classics in het Theater. Kaarten via residentieorkest.nl.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 Vanavond 5 voor 5.14 WPRO NPO3, zondag met Lubach. Dus hartstikke leuk, maar ook een beetje gek. Boek nu op zeetours.nl uw Middellandse zeecruise met Holland America Line, inclusief vluchten al vanaf 1249 euro per persoon.